Het Bels Lijntje was een van de meest veelbelovende projecten in de Belgisch-Nederlandse grensstreek in het tweede deel van de 19e eeuw. De stad Turnhout wilde graag een directe spoorlijn met Tilburg. De spoorlijn moest in een internationale treinroute van Amsterdam naar Parijs opgenomen worden. De eerste trein tussen Turnhout en Tilburg reed in 1867. Voor het goederenvervoer was de spoorverbinding heel erg belangrijk, want de Tilburgse textielbaronnen konden nu veel eenvoudiger hun kolen uit Wallonië halen. In het begin reden er dagelijks dan ook maar twee of drie personen treinen. De spoorverbinding kreeg tegen de eeuwwisseling een extra impuls met een heus internationaal grensstation, Weelde Statie genoemd. Er kwam een prachtig station met een overdekt perron, wachtzalen en een restaurant. Met gekleurde tegels werd de grens aangegeven. De reisbiljetten konden in franken en in guldens betaald worden. Midden op de heide ontstond zo een dorp, want er moesten huizen komen voor de treinmannen en de douaniers. Door de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende economische crisis werden het grensstation en het Belslijntje niet het verwachte succes. De spoorverbinding tussen Turnhout en Tilburg kon geen plek bemachtigen op de internationale spoorkaart, zodat in 1934 het doek viel. Nadien reden er wel nog speciale treinen over het spoor met aan boord bijvoorbeeld voetbalsupporters. Ook koningin Wilhelmina en prinses Juliana gebruikten het bij een bezoek aan België. Tussen 1973 en 1984 tufte een zware stoomlocomotief over het spoor als toeristische attractie. Daarna behoorde het karakteristieke geluid van de stoomlocomotief definitief tot het verleden. Maar niet gedreurd, want van het huidige fietspad op het tracé tussen Turnhout en Tilburg genieten jaarlijks tienduizenden recreanten. Vooral omwille van de schitterende natuur langs het traject.